Weg met Boëtzi en Nelon weg. Nelon is sneller dan uh, Zanka Jurgensen. Die komt bijna niet vooruit. Nelon geeft de bal richting de penalty stip. Daar staat Immers niet, daar staat Schaken niet, maar daar staat wel een PSV die de bal wegwerkt. Dan de bal weer voor Jan Maat. Immers, dan Filena, die gaat schieten. Filena gaat schieten. Filena schiet en Waterman redt. En dan komt er een corner aan voor, uh, PSV, voor uh, Feyenoord en geeft uh, pennen aan het publiek nog maar eens aan. Jongens, laat je horen, ga erachter staan. Filena met wat durf geschoten. Rare curve in die bal. Waardoor Waterman eigenlijk niets anders kon doen dan die bal buiten de lijnen te drukken. Corner die Jordi Klaas op zijn gemak hier gaat nemen. Want hij is nu al 2,5 minuten onderweg naar de cornervlag. En dan gaat hij die bal trappen in het uh, strafschopgebied. Geen Stefan de Vrij, die blijft uh, achterin. Alleen Graziano Pelle, Lexie en Joris Maar ze mag wel naar het front. En Klaas legt de bal goed. En dan kijken we inderdaad uh, achterin, daar staat uh, gewoon Stefan de Vrij. Uh, de meubels te bewaken, daar komt de hoekschop voor doel en wordt uh, bijna gekomt door Matthijsen. Wordt opgevangen door Boetius, Boetius loopt en schiet en komt de bal tegen een been van een PSV'er. En kan PSV eruit gaan via Stroopman. Stroopman naar Mertens. Maar Mertens wil het veel te mooi doen, wordt uh, meteen opgevangen door, uh, wie is dat, uh, door En dan kan uh, de bal terug naar Mulder. Feyenoord de betere ploeg in de tweede helft en leidt met 2-1 tegen PSV. En toch lijkt het erop dat Mertens zich laat imponeren door de omgeving op een of andere manier. Want hij is werkelijk geen schim van de Mertens die we vorige week tegen FC Utrecht zagen. Hij doet eigenlijk nauwelijks mee in het spel. Geeft heel veel foute passes, Is zich is ook wat aan het verstoppen in die wedstrijd. En dat lijkt er dus inderdaad op alsof hij alsof wat angstig speelt. Graziano Pellen, die kent die angst niet. Krijgt de bal bij Immers. Immers weer terug naar zijn laatste lijn. En de vrij neemt toch geen risico, wilde ik bijna zeggen. Want hij speelt terug op Mulder. Er zit Lens bijna tussen. Lange bal van Mulder op het hoofd van de Rijk. PSV heeft de bal via Marcelo. Doet dat richting Engelaar. Engelaar, bal meegeven aan Willems. Willems wordt opgevangen door Jan Maat. Jan Maat die een uitstekende wedstrijd trouwens speelt. Zowel verdedigend als aanvallend. Want uh, uh, Mertens uh, niet in het spel betrokken. Dat komt ook omdat uh, Jan Maat zo uh, uh, goed speelt. En uh, ook in aanvallend opzicht heel vaak belangrijk is met de ballen naar voren. Nu gaat de bal over de zijlijn. Mag PSV gooien. Benieuwd wat PSV in de laatste 18, 19 minuten van deze wedstrijd nog kan. Er zal nog van alles gaan gebeuren in deze wedstrijd. Die volgens nog op voorsprong voor. Feyenoord staat met 2-1. Als Matthijs de bal goed onderschept. En Feyenoord er weer uit kan gaan met Boetius aan de linkerkant. Filena loopt mee. Immer staat voor het doel te wachten. Dan kan hij hem dus doorgeven. Doet het niet. Boetius probeert te schieten. En die bal wordt opgevangen door PSV. Dat was niet de beste keuze die de jonge Feyenoorder kon maken. Mertens vervolgens met een aardige bal. In dit geval wel op Lens. Die de diepte in gaat aan de linkerkant. Nu met Stefan de Vrij. Linkerpunt gebied. Jermaine Lens, Jermaine Lens, Jermaine Lens Nog altijd richting de achterlijn. Dan wil hij hem voorgeven. Krijgt hij de de bal tegen het lichaam aan van de Vrij. Maar dan is het toch Lens die de bal als laatste raakt. Dan krijgen we een doeltrap voor Feyenoord. Erwin Mulder opgelucht. Heel Feyenoord opgelucht. Ja PSV zal moeten komen en dan is Germain Lens er vaak natuurlijk als een duveltje een doosje bij. Om gevaarlijk te zijn voor PSV. In bloedvorm verkeerend één doelpunt gemaakt. Maar nu toch ook wat zoekend en eigenlijk met enige regelmaat afgetroefd door de defensie van Feyenoord. Matthijssen en De Vrij hebben wat dat betreft in de tweede helft Lens in de pocket. Pelle, Pelle, Filena nou, en nu wordt Boletius weggestuurd. Maar die bal is te hard en Waterman kan ingrijpen. Jurgensen heeft de bal gekregen, speelt hem naar voren, maar Feyenoord zit er bovenop. Ja, wint elk duel. Echt op het middenveld is uh, PSV helemaal nergens. Alle uh, ballen die naar voren worden gespeeld, daar zit Feyenoord bovenop. En inderdaad wordt elk duel volgens nog in de tweede helft gewonnen door de Rotterdammers. Nu is de bal helemaal teruggegaan naar Erwin Mulder. En ik kijk eventjes gewoon naar een virtuele stand die toch wel heel uh, interessant uh, begint te worden. Want als het zo blijft komt Feyenoord op 47 punten, blijft PSV... Op 50 en moet Ajax nog spelen vanmiddag tegen Ado Den Haag. Benieuwd hoe dat ook gaat aflopen. Maar eerst kijken hoe dit gaat als buitenspel is voor Ruben Schaken. De diepe bal van Immers was ook iets te hard. Dus is er een vrije trap voor PSV die genomen is door Marcelo. Ja, dat is wat Koeman graag wil en dat gebeurt vandaag ook op het veld. PSV kan die bal niet laten rondgaan. Ondanks dat het misschien wel meer kwaliteit in het elftal heeft dan, dan Feyenoord. En Feyenoord is dan op zoek naar de duels, is fysiek sterk en wint eigenlijk elk duel. En PSV komt dus niet aan het voetballen toe, moet nu weer spelen. Dat gebeurt ook, want de Rijk vindt Jurgensen aan de rechterkant van het veld. Nelon staat bij hem in de buurt. Eens dus kijken of Jurgensen ook nog een aardige individuele actie heeft. Nee, die heeft hij niet. Wel een individuele overtreding op Nelon. Dus een vrije trap voor Feyenoord, vlak bij de eigen vlag aan de linkerkant. Nelon staat maar eens rustig op. En uh, Jurgensen gaat weer terug naar zijn uh, positie. Die rechtsback positie, die ongewone positie. Waar die overigens uh, niet echt een flater uh, figuur slaat hoor. Uh, deze middag. Nederland gaat de vrije trap nemen. Nog een kwartier. Feyenoord 2, PSV 1. Lange bal richting Pelle, die het duel wint van de Rijk. Maar uiteindelijk is Marcelo de ontvanger van de bal. Het duurt weer wat lang voordat hij uiteindelijk de bal wegspeelt. En dan kan Feyenoord erover inkomen. Wordt er een overtreding gemaakt op Engelaar en heeft PSV betrekkelijke rust? Want het mag via Engelaar vrij trap nemen. Engelaar heeft de bal breed gegeven aan Marcelo. Marcelo naar Willems. Die wordt meteen opgejaagd door schaken. En uh, dat maakt het dat PSV zo moeizaam aan het voetballen is. Want dan moet de bal weer helemaal terug naar Marcelo en naar De Rijk en weer naar Marcelo. Maar op het middenveld daar heeft uh, Feyenoord echte touwtjes enorm in handen. Is het Stroopman die uh, moeite heeft om de bal naar de zijkant te geven. Daar zat dan ja Janmaat weer goed tussen. En dan kan Willems niets anders doen dan de bal over de zijlijn spelen. En uh, loopt uh, Janmaat <laughs> tegen Dick advocaat op die in zijn uh, uh, coachvak staat en uh, naar voren ...kom lopen en daar zelf ook om uh, moest lachen. Uh, balbezit voor Mertens, die gaat weer makkelijk liggen. Krijgt uh, geen vrije trap of wel? Is het de inworp? Even kijken. Het is een uh, vrije trap voor PSV. Ja, het wordt uh, interessanter en interessanter. 14 minuten nog. 2-1. Feyenoord leidt tegen PSV. PSV kon, en dat was een uh, bewering aan het begin van uh, dit seizoen... ...voor het eerst uh, sinds de jaren 50 geloof ik... ...drie keer in één seizoen van uh, Feyenoord winnen. Ja, voorlopig staat er op een 2-1 uh, achterstand. En uh, zal dat niet de gedachte zijn van het uh, elftal van Dick Advocaat... dat nu via Jurgensen probeert om aanvallend iets te organiseren aan de rechterkant. En waar ik dacht dat Jurgensen de overtreding maakt is het Boetius die de vrije trap tegenkrijgt. En dan komt er zo meteen dus een vrije trap ter hoogte van het strafsomgebied voor PSV aan. Daar waar uh, Mark nu naar de kant wordt gehaald. Die is al een keer of veertien aan de kant geweest om uh, van Dick advocaat te horen hoe het verder moet. Maar uh, nou ja, uiteindelijk houdt het avontuur van Mark in de Kuip op. En wie komt er voor hem in? Locadia is uh, de man die erbij uh, gebracht wordt. Een echte spits dus weer. Waar Matas eerder moest wijken wordt er nu wel een spits uh, bijgebracht. En voor een, voor een ja, wat defensieve middenvelder. Nu zal Wijnaldum weer op 10 gaan spelen. Lens aan de rechterkant. Nou ja, Mertens neemt die vrije trap. Die komt op het hoofd van De Vrij. De Vrij heeft hem weggekomen, maar de bal wordt opgevangen. En uh, aardig geschoten door Lens. Maar aardig is niet goed. Want de bal gaat een meter of drie langs het doel. Van, naast het doel van uh, keeper Mulder. Locadia, een uh, enorm talent, scoort aan de lopende band in uh, jong PSV. Mag ook regelmatig meedoen met het uh, grote PSV. Uh, ja, dat, is, uh, dat zijn van die talenten waar je heel zuinig op moet zijn als PSV zijnde. Uh, maar voor ons nog staat het nog altijd 2-1 voor Feyenoord. En we krijgen zojuist uh, wat uh, cijfertjes. 19 schoten van uh, Feyenoord tegen 9 van PSV. En met name in de tweede helft is dat uh, geweest richting de beide doelen. Balbezit voor Feyenoord, voor Schaken aan de rechterkant van het veld. Schaken draait even weg, uh, speelt vervolgens Klaasje aan. Jan Maat gaat er wel de diepte in, wordt ook uh, gevonden, maar het moment was eigenlijk weg. Want nu wordt Jan Maat wel bewaakt, dat was even hiervoor niet. En verliest hij uh, duel, of althans, Feyenoord verliest de bal, spellen een verlies. Maar uh, Klaasje neemt weer over, vindt pellen in het strafschopgebied. Verdedigd door de Rijk, die de bal wegtrapt richting de zijlijn en aan de kant van de cornervlag. Zodat het een uh, ingooi oplevert voor uh, Feyenoord. Uh, 12 minuten nog, twee in voorsprong. Voor de Rotterdammers die Locadia overigens waar jij het over had, als die invalt dan scoort hij meestal. Bekend geworden natuurlijk met name door zijn trick tegen VVV. En toen dacht iedereen, dit wordt de nieuwe spits van de PSV. Toch wordt hij met alle voorzichtigheid gebracht. Hij moet nu misschien wel het verschil gaan maken in de laatste 12 minuten. Nu nog even niet, want Feyenoord heeft de bal via schaken aan de rechterkant. Speelt een etaartje terug. Maar Jan Maat, Jan Maat, als van het veld Klaas hier gevonden. De ruimtes zijn klein. Maar Feyenoord weet uiteindelijk die bal redelijk toch rond te krijgen. Nou, sterker nog, immers zijn pellen, pellen. Pelle met een steekbal. Daar is Movicius, daar is Waterman. Daar is Waterman en Engelaar zorgt dan voor een verdere opruiming. Zo is, als er al gevaar is in deze wedstrijd, dat gevaar toch met name van Feyenoord. Maar oppassen, want daar is BSV. Met Mertens, die goed aangesteld werd door Locadia. Dan gaat Mertens weer liggen. Nou, hij heeft nu in de gaten dat het echt helemaal nergens op sloeg. Want dat ging meteen weer staan. Als Boetius de bal heeft, Boetius bal buiten naar Vilena. Vilena houdt even in, want er staan weinig mensen voor de bal. En dus moet hij terug naar Nelon. Nelon dan een moeizaam balletje op Boetius. Maar Boetius kan de bal over de zijlijn laten lopen. Omdat Rijk de bal het laatst heeft geraakt. En nu eventjes rust voor Feyenoord. Maar Feyenoord blijft toch de, de betere ploeg in de tweede helft. Uh, juist ook weer een goede mogelijkheid naar goed werk van Pelle die nu de bal speelt uh, op Boetius. Boetius trekt uh, naar binnen. Ja, dat is een uh, gevaarlijke bal. Dat leer je in de effjes dat je de bal niet door het midden moet spelen. Dat deed Boetius wel. En met heel veel moeite kan Feyenoord uh, dit probleempje oplossen. Als uh, Jan Maat de bal heeft aan de rechterkant van het veld en opgejaagd wordt door Engelaar. Maar daar heel knap uitkomt met de hulp van Schaken en Immers. En dan wordt Schaken weggestuurd door Jammaat aan de rechterkant. Maar Willems is aan, met een voorsprong begonnen aan dat duel met Schaken. Ja, dat haalt Schaken zelfs niet meer in. En dus gaat de bal over de achterlijn. En komt er een doeltrap voor Boy Waterman. 10 minuten nog. In de, de Kuip, waar iedereen toch wel op zijn plekje blijft zitten. Tenminste, het grootste gedeelte van de, de mensen blijft op de plek zitten. Ik zie alleen dat Guillaume Fernandes het ja. wel gezien heeft. Die heeft zijn auto op P6 staan. En denkt: ik ga vast. Bal zitten voor Jermaine Lens. Jermaine Lens aan de linkerkant. Gaat een voorzet geven, althans, dat wil hij de vrij zitten tussen. Ja bal zit voor. Mertens speelt de bal op. Engelaar, Engelaar probeert te kaatsen. Lukt niet. Klaasje zit ertussen. En die schiet de bal tegen zijn tegenstander op. En dan krijgt Mertens een vrije trap tegen. Nou Tot ontsteltenis van de kleine bel. Maar het spel gaat verder met Klaasje. Die zich uitstekend hersteld heeft in de tweede helft. Moet ik zeggen, na nou, de, de, de blunder die hij maakte. Waardoor PSV op 1-0 komt En nu schaken met prachtige bewegingen. Speelt de bal op Pelle. Pelle kijkt naar links. Vindt daar Boetius. Boetius kan hem doorgeven. Avilena Vilena doet dat niet. trekt naar binnen. Wil schieten, wil hem eigenlijk nu afgeven. Maar dat lukt niet en dan kan uh, de bal toch weer teruggebracht worden. Is het Jurgensen die de bal uiteindelijk uit het strafschopgebied werkt via Engelaar? Ja, je zou zeggen ook Boetius had hier een aantal keuzes. Uh, keuze was onder meer Filena, dat was misschien beter geweest. Maar Boetius wil dan zijn actie maken, komt van links naar binnen en wil schieten. Ja, als je dat goed kan dan wil je dat natuurlijk een keer proberen, ook in een grote wedstrijd. Alleen dit is niet het moment dat je moet gaan proberen. Klaas die leidt balverlies ten opzichte van Wijnaldum. Lange bal direct van uh, Strootman richting uh, Locadia via Lens en dan komt de vrij wat in de problemen. Tegen Locadia zegt Jan Maatnaar dan help ik je toch een handje. En die roeit die bal naar voren richting de dugout. Ze gaat hier ook over de zijlijn. Daar mag PSV via Willems gaan ingooien. Nog acht minuten en de extra tijd. Feyenoord 2, PSV 1. En het is spannend. Het blijft spannend tot de laatste seconde van deze wedstrijd in de volle Kuip. En uh, hoe belangrijk uh, gaat deze wedstrijd voor de competitie worden? Heel belangrijk, want de ploegen uh, kruipen weer. Ook na de overwinning van Vitesse gisteren uh, bij elkaar. En dan is het uh, balbezit voor Vilena. Die gaat lopen met de bal. En die blijft lopen. En die geeft de bal nu aan Boetjes. Krijgt hem terug. Mooie actie naar Schaken. Schaken rand straks op gebied. Bal voor het doel. Maar die bal komt net niet aan. Maar hij mag het nog een keer gaan proberen. Vanaf de rechterkant. Ruben Schaken nog altijd in balbezit. Heeft uh, nu Willems wel tegenover zich. Uh, haalt wat uh, leuke capriolen uit. En wat leuke frats. Zal Willems niet leuk vinden. Dat vindt hij ook niet leuk. En pikt de bal ook meteen af van schaken. En dan kan Mertens weer in de avond gaan voor PSV. Met uh, Wijnaldum in uh, de as van het veld. Wijnaldum wil een bal geven, maar daar zit de vrij tussen. Nog even over die Willems en Schaken. Vorig jaar natuurlijk werd Willems op de achterlijn vernederd door Schaken. En maakte Schaken uiteindelijk de goal voor uh, Feyenoord. In die wedstrijd die uh, door Feyenoord met 2-0 werd gewonnen van PSV. Overtreding gemaakt door Strootman. trap snel genomen. Mathijsen, Immers nu 1 op 1 met de Rijk. Immers en de Rijk. Die kennen elkaar van Haven tot Gort van hun uh, ADO-tijd. De Rijk zorgt in elk geval dat Immers naar de linkerkant moet. Speelt af op Pelle. Rand combinatie Boetius... Nee, de ruimte is te klein. De combinatie is te moeilijk. PSV neemt over via Wijnaldum. Wijnaldum, Weinig van gezien in deze wedstrijd. Nu wordt hij even aangetikt ja, door Klaasie. Dat wordt de gele kaart oh, voor hem eens keer gaan, Klaasie. Ja. <lacht> gele kaart voor Klaasie. Geen gevolgen. Uh, want uh, hij stond niet op scherp. Zoals het zo mooi heet. Zal de volgende wedstrijd voor Feyenoord gewoon mee kunnen doen. Overigens volgende week is dat uit tegen NEC. Klaasie, gele kaart. Uh, over de scheidsrechter gesproken, Björn Kuipers. Goede wedstrijd tot nu toe. Kan hij anders uh, zeggen? Hij heeft het uh, goed in de gaten. En doet wat hij moet doen. Balbezit voor Lens. Lens gaat lopen. Probeert hem uh, voor te geven bij Locadia. Maar dat lukt niet. Feyenoord neemt over met Boetius. Ja, de lucht is wel wat uit beide elftallen. Zo lijkt het. En uh, Feyenoord lijkt de langste adem te hebben. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, PSV. Een beetje wat, wat matter begint te worden. Uh, PSV begint wat matter te ogen. Heeft natuurlijk best een hoop energie in deze wedstrijd gestoken. En lijkt nu in dat laatste stukje toch wat tekort te komen. Maar ja, goed, schijn kan bedriegen. PSV zal straks alles op alles spelen. Met Locadia die wat lengte heeft voorin kan je natuurlijk wel eens een bal kwijt. Het wordt de overigens die gezocht wordt, maar weer afgetroefd wordt door Stefan de Vrij. Lange bal van de Vrij bedoeld voor Pelle. Heeft hij dan ook nog de lange adem? Nee, wordt gekopt door, of geklopt door Marcelo. Wordt er wel weer teruggekopt door Feyenoord richting Marcelo. Marcelo weer in de voeten van Klaas. En dan Immers die wil verlengen op Pellen. Maar Pellen stond net even uit te heigen. En dus heeft de Rijk de bal terug naar Waterman. Weer een lange bal van PSV richting Lokaia. Ja, het is nu niet meer mooi. Het is nu overleven voor beide ploegen. Kan PSV nog minimaal een punt halen? Of houdt Feyenoord die voorsprong van 2-1 vast? Eh, Wijnaldum met Vilena in zijn rug. Mooie gevechten. Zo, pittige gevechten. Maar Wijnaldum volgens nog als winnaar eruit. Nee, niet als winnaar eruit. Want Vilena heeft de bal getikt op Schaken, uh, Schaken Schake aan de rechterkant met Wijnaldum tegenover zich. En uh, speelt de bal dan even op Filena. Die uh, die bal zo goed uh, wist uh, te ontfutselen bij uh, Wijnaldum. Uh, Pelle probeert uh, met handen en voeten in balbezit uh, te blijven, maar dat lukt niet. En dan via Engelaar gaat de bal weer naar voren. Maar daar is hij weer hoor. De man voor mij van de wedstrijd, Derel Janmaat. Ja, Feyenoord is gewoon veel attenter. Feyenoord is uh, veel scherper in de duel. PSV laat het er eigenlijk een beetje bij hangen. En nu uh, Marcelo en Pelle in het 5 meter gebied zoals in een duel. Nou ja, uiteindelijk Marcelo met de hulp van Waterman komt PSV eruit. Maar als dan de lange bal gespeeld wordt staat Locadia toch fris als een hoentje weer toe te kijken. En zit Klaas hier gewoon tussen. Feyenoord is scherper, Feyenoord is attenter, wint duels en is eigenlijk ook gewoon in de tweede helft beter. En Feyenoord gaat nog wisselen. John Goosen staat volgens mij klaar om binnen de lijnen te komen. Of is het Westlieverhoek? Het is Westlieverhoek die in de slotfase nog komt voor de moe Ruben Schaken. Ja, goed gespeeld ook. Mooi doelpunt gemaakt. Heel belangrijk doelpunt, zo vlak naar rust, de gelijkmaker. Ruben schaken naar die prachtige paas van Jordi Klaassi. En Wesley Verhoek, bezig aan een heel matig en mager seizoen bij Feyenoord. Moet de laatste vier minuten plus extra tijd het fort schoonhouden. Van Feyenoord. De inworp is uh, niet goed. Want hij komt op het hoofd terecht van Nelon. Maar dan uh, kan Nertens de bal koppen. Richting Engelaar. Engelaar die ook nog niets heeft kunnen laten zien. In deze tweede helft, Waarin hij op kwam draven voor Matafs. Uh, heeft de bal ingeleverd. En via Willems gaat de bal over de zijlijn. En nu zal Feyenoord het heel rustig aan gaan doen. Ja Willems eerst duel met uh, Verhoek. Wint hij dan op punten. De bal gaat wel over de zijlijn. Dus uh, half punt. Want Feyenoord mag ingooien Via Daryl Janmaat doet dat richting uh, Immers. Immers... Dan weer richting Verhoek. Nou, eerst nog Pelle die er tussen zit. hem dan wel geven aan Verhoek. Maar die staat buiten spel. En Pelle krijgt een tik. Pelle krijgt een tik en blijft geblesseerd op de grond liggen. Dat kan heel slim zijn. Maar het kan ook zijn dat Pelle echt pijn heeft. De Rijk is in elk geval de dader. Het is het scheenbeen van Pelle dat geraakt is. Het is een duel om de bal. Pelle neemt de bal aan op de borst. En dan komt een been op het voetje van Pelle. Nou, ik denk dat de pijn uiteindelijk wel meevalt. Maar dat die tijdwinst die hij boekt goud waard is natuurlijk in deze fase. Nog drie minuten. Feyenoord op een 2-1 voorsprong. Het is overigens wel beoordeeld door Kuipers als een overtreding. Dus er komt nog een vrije trap aan voor Feyenoord. Waar Jordi Klaas achter staat. En waar de gretigheid om mee naar voren te gaan door de verdedigers. Logischerwijs wat weg wordt gestoken. Oftewel, er staan wel twee man voor de goal. Maar dat zijn Immers en Filena. Dan kan je geen hoge bal aan kwijt. Nee, en de bal is ook kort genomen. En dan gaat hij via Pelle naar Verhoek. Aan de rechterkant Verhoek terug naar Pelle. Pelle met... Met het grote lichaam erin. Wat een aankoop Sterkjes is dat geweest. jongen. wat speelt die man uitstekend. Uh, oh, daar gaan we een gele kaart krijgen. Minimaal voor Strootman. Strootman. Op scherp, op scherp, ja. ja. Strootman ook <laughs> er niet bij volgende week. Tegen uh, uh, VVV thuis. Gele kaart voor Kevin Stroopman. Ja, nu beginnen ook een beetje de frustraties uh, te leven. Bij uh, de Rotterdammer. Tenminste, uh, Stroopman uh, heeft natuurlijk ook nog bij Sparta gespeeld. En ja, dik advocaat kijkt uh, hushpuppie-achtig. Ja. Met, met van die... Trouwe stroom, ja, ja. Ach, ach, ach, en, en, ja, hij uh, ziet ook dat hij weer... Een speler gaat missen. Uh, was het eerst, uh, in eerste instantie Lens die er volgende week niet bij is door een gele kaart. Is het nu Stroopman die ook de volgende wedstrijd moet missen. Nelom heeft de bal. Maar wordt even aangetikt door Lokadia. En dus een vrije trap voor Feyenoord. De tijd begint te dringen voor PSV. Wat heet? Eigenlijk is alles wat Pelle doet mooi. Hè? Ik zie hem net uh, zo, uh, zo ronddraaien als hij pijn heeft. En zelfs dan denk je, goh, uh, zelfs in uh, pijnlijke toestand heeft de man nog enige stijl. Uh, Rijk en Marcelo hebben de handen vol gehad aan Pelle en hebben uiteindelijk zijn winnende goal niet kunnen voorkomen. Nu wint uh, Jurgensen het uh, duel van uh, Pelle, maar is de afvallende bal weer voor Is die naar de grond wordt gebracht, maar niet als zodanig beoordeeld. Dan wordt de bal in één keer in de diepe gespeeld door Mertens richting Locadia, maar uh, Mulder is uh, op de post, is er uh, iets eerder bij. En geeft de bal weer mee aan Nelom. Iedereen staat weer. De laatste minuut loopt. We gaan zo zien hoeveel minuten er door Kuipers nog aan de duel worden toegevoegd. Zal denk ik een minuut of drie zijn. Heel veel meer op onthouding is er volgens mij niet geweest. En maar twee wissels aan beide kanten. En maar twee wissels. Dus drie minuten. Daar kunnen we mee volstaan. Lange bal van Waterman richting Klaas. Die hem dan weer ontvangt. En Boetius. Boetius uh, dribbelt zich vrij. en geeft de bal aan Jan Maat mee. Terwijl er gezongen wordt door het legioen, want ze zijn natuurlijk dolgelukkig met die 2-1 voorsprong in de slotfase. Want we zitten een halve minuut voor het eind van de wedstrijd en ook nog extra tijd. Een minuut of twee, drie en dan zal er een, een echt een, een orkaan ontstaan hier in de Kuip. Want wat zal men blij zijn dat deze zeer zware wedstrijd tegen PSV eh, gewonnen gaat worden. Want daar begint het toch wel steeds meer op te lijken. Inworp voor Feyenoord duurt heel lang, want er is geen bal. Nu is er een bal bij Jammaat gekomen, maar die laat het over aan Wesley Verhoek. Drie minuten extra tijd, dan is Feyenoord verwijderd van toch wel een mooie overwinning. Westlie Verhoek met de bal bij de cornervlag met Jetro Willems. Verhoek zet zijn kont erin, dat is een stevige kont, dus daar heeft Dillems last van. Maar uiteindelijk blijft Verhoek wel heel langdurig in balbezit. Staat Pelle daar ook nog bij te kijken. Allemaal zo rond die cornervlag. Het is een landje veroveren, een landje pikken. En uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. En mag Feyenoord notabene nog gaan ingooien ook. Nou, dat heeft Verhoek dan wel netjes gedaan. Dat is dan zijn bijdrage aan deze wedstrijd. Inma stond erbij te kijken, Pelle stond erbij te kijken. En die dachten, nou laat die Verhoek maar even zijn gang gaan. Want dit levert in elk geval wat seconden op. Het wordt een vrije trap zelfs die Verhoek krijgt. Omdat Willems iets te veel attaqueerde. Pelle gaat die vrije trap nemen. Dat lijkt me toch niet de man die nu die vrije trap moet nemen. Ja, ze staan weer bij die hoek. Hoek zegt nu tegen Pelle, joh, ga lekker weg joh. Ik ga die vrije trap nemen. Nou, ze doen het kort en ze blijven daar in die hoek. Maar leveren hem dan uiteindelijk wel makkelijk in. En nu staan er een paar van Feyenoord voor de bal. en gaat... PSV eruit via Lens, Maar die wordt de voet dwars gezet door Boetius. Die direct een gevalletje kramp heeft. En uh, ter aarde stort. Nou, werkt weer aan de winkel voor de medische staf. Ja, en uh, er mag nog een keer gewisseld worden. Dus het zou niet verbazen als dat uh, ook uh, gaat gebeuren. Als Feyenoord nog uh, een mannetje erin gaat brengen. Ja, Kuipers zegt, ja, jammer dat je pijn hebt. Maar uh, we gaan wel gewoon verder. Ga dan maar naar de kant als je echt heel veel pijn hebt. Maar dat valt wel mee. Want hij loopt alweer uh, Boetius en dus kan... Uh, Feyenoord uh, weer de stellingen innemen achterin. We hebben anderhalve minuut van de drie minuten extra tijd erop zitten... als de vrije bal uit het strafschopgebied wegkomt. Dries Mertens hem weer terugbrengt. Lokadia probeert te koppen het is Jurgensen. Maar er is gevlacht voor buitenspel. En dus gaat het heel lang duren voordat deze vrije trap door Feyenoord gaat worden genomen. Mulder gaat inderdaad op zijn gemakje die bal halen. Nog uh, een minuutje en tien seconden. Nou, daar uh, heeft uh, Kuipers geen genoegen mee genomen. Die zegt, uh, opschieten nou uh, Mulder. Die doeltrap uh, gaan nemen of die vrije trap gaan nemen. Vervolgens kruipt iedereen zo'n beetje richting uh, de middenlijn. En zegt uh, Mulder nog even tegen de grensrechter dat was het hier. Dat weet hij natuurlijk dondersgoed. goed, maar hij legt hem nog wel even neer. PSV plooit toch wel terug op eigen helft. moet ook wel natuurlijk, Pellen staat namelijk al te wijzen en ook voor Hoek. Het staat op scherp daar. 1 op een wordt er gespeeld achterin bij PSV. Dan komt die lange bal richting Pelle. Met de borst verlengd tot bij Verhoek. Die komt dan uh, nauwelijks op gang. En PSV kan via de Rijk. En Wijnaldum eruit. Zij het voor even. Want Verhoek was toch gaat lopen. En loopt de bal nu over de zijlijn. En dan mag Wijnaldum gooien. We zitten in de laatste halve minuut van de wedstrijd. Het werd 1-0 voor PSV door Lens. In de eerste helft. Dat was ook de ruststand. En nu een schot van heel ver van Willems. Hoog over het doel van Mulder. Vlak naar rust was het schaken 1-1. En Pelle lijkt de matchwinner weer te worden voor Feyenoord met zijn 2-1. En wat een mooie goal was dat weer. De achttiende alweer van Graziano Pelle. De held van Rotterdam. En uh, ja, dan uh, wordt er nog eventjes uh, een beetje gevochten. Nou ja, gevochten. Wat uh, aan elkaar geduwd met uh, Matthijsen en met uh, Lens En moet uh, Mulder, je weet niet meer waar uh, de doel te die krijgt en die geeft nog in de laatste seconde van de wedstrijd een gele kaart. Ja, en dan nog Zeur ook. Nee, het is gewoon... En uh, Lens en Matthijsen zijn aan het uh, bakkeleien en die tekort ook. En nu moet uh, Lens worden weggehaald bij Matthijssen. En uh, de grote engelaar pakt Matthijsen beet en zegt... Uh, of uh, Lens beet en zegt, joh, ga nou weg. Dat heeft allemaal geen nut. Maar dat zijn gewoon frustraties van de ploeg die verliest. Hulda gaat dan die langverwachte doeltrap nemen. Kuipers kijkt op zijn klokje en blaast voor het einde. Het is voorbij. PSV stond bij rust nog met 1-0 voor. Maar Feyenoord repareert die achterstand via schaken en pellen in de tweede helft. En je kan niet anders zeggen dat het een dik en dik verdiende overwinning is. Want Feyenoord was de betere ploeg, was dat gedurende de eerste helft. En is dat gedurende de tweede helft ook gebleken. En nu heeft de ploeg, in tegenstelling tot vorige week... is Wolle zichzelf beloond met twee doelpunten. Prachtige ambiance, prachtige wedstrijd. En uiteindelijk, Feyenoord brengt de spanning in de competitie... weer dik en dik terug met deze 2-1-overwinning op PSV. Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Want wat zijn de consequenties? PSV heeft 50 punten uit 24 wedstrijden. Ajax heeft 47 uit 23. Kan bij winstens op gelijke hoogte komen met PSV... als het wint dus thuis van ADO. Feyenoord heeft nu 47 uit 24 vierde Vitesse 45 uit 24 en vijfde FC Twente 44 uit 24. Zometeen dus nog Ajax tegen Aden Haag en Utrecht tegen Roda. Die wedstrijden beginnen over een minuutje of vijf. Allemaal na het uitgestelde journaal met Martijn van Beek. Europa heeft het zelf veel minder in de hand. Omdat wij zelf die grondstoffen simpelweg niet hebben. In de jacht op grondstoffen maakt iedereen vuile handen. Als Europa groener is dan de paus, dan gaat de productie naar buiten Europa. Omkopen of overtuigen? En dat betalen wij en dat organiseren wij voor u. En dan kunt u zien hoe het echt is. Daar. Het gevecht om de grondstoffen. Vanavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Bij een station in Apeldoorn is een trein op een sneeuwschuiver gebotst. Het veegapparaat, waar op dat moment niemand op zat... was door nog onbekende oorzaak op de rails terechtgekomen. Niemand raakte gewond. Het ongeluk gebeurde op station Apeldoorn-Ossenveld. Passagiers die in de trein zaten, werden met bussen verder vervoerd. Op internet is een videoboodschap verschenen van een Oostenrijkse man... die eind vorig jaar werd gegijzeld in Jemen. Hij zegt dat zijn ontvoerders hem zullen doden... als er niet binnen zeven dagen losgeld wordt betaald. Terwijl hij onder schot wordt gehouden, zegt de man dat hij meer dan wat ook van zijn familie houdt. De video werd drie dagen geleden online gezet. En op de westelijke Jordaanoever wordt gedemonstreerd door Palestijnen... vanwege de dood van een Palestijnse gevangene in een Israëlische cel. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Palestijnse autoriteit gevraagd de rust terug te brengen. De gevangene was zes dagen geleden aangehouden omdat hij stenen zou hebben gegooid... waardoor een Israëlische burger gewond raakte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Het is bijna half drie, u bent weer terug bij Langste Lijn. Het waren de hoofdpunten van het nieuws van twee uur. Dat was allemaal wat verschoven natuurlijk omdat Feyenoord en PSV al speelden om half één. En Feyenoord versloeg dus PSV met 2-1. Andere wedstrijden die dus ook extra van belang is. Ajax, ADO, Den Haag, Frank Wielaert en in Amsterdam rekenen ze zich natuurlijk al rijk. Maar dat deden ze twee weken geleden tegen Roda thuis ook. Ja, en afgelopen weken tegen Steo aan, met die 2-0 voorsprong in Boekarest natuurlijk ook. Dus ze weten ook dat dat misschien niet zo'n goed idee is, maar de... Uitslag bij Feyenoord. PSV zal ongetwijfeld met een lichte glimlach zijn ontvangen in de kleedkamer. Met luid gejuich overigens in het stadion toen die stand onmiddellijk na afloop van die wedstrijd in de Kuip uh, hier op het scorebord kwam. Er dus zal weinig gejuich zijn voor overwinningen van Feyenoord hier. Maar deze was zeer welkom bij de mensen op de tribune. Want Ajax kan gelijk komen en speelt vandaag tegen ADO met wat je zou kunnen noemen de Europese voorhoede. Want de voorhoede zoals die speelde tegen RKC Lukoki, de jong boerichter. Daarvan speelt alleen de jong nog. Maar dan op het middenveld, in de plek, uh, niet, niet direct op de plek van Palsen... maar wel neemt hij op het middenveld de plaats van Palsen in. En in de voorhoede staan nu dus Cuenca, Sigtorsson en Fischer... zoals dat ook het geval was uh, tegen Steua. En op het middenveld, Schöne controlerend op het middenveld... met de jong en Eriksen erbij, de achterhoede... is uh, natuurlijk traditiegetrouw al een tijdje hetzelfde bij uh, Ajax... En bij Ado, daar hebben ze een belangrijke aanlating moeten doen. Want Holla is geblesseerd. Hij is er vandaag niet bij. Omeru is weer terug van zijn Nigeriaanse Afrika Cup eh, After Party in Nigeria. Hij eh, werd afgelopen week eh, met een erehaag ontvangen door de spelers. En eh, de ambassadrice van Nigeria kwam zelfs even voorbij om hem te eren op het trainingsveld bij Ado Den Haag. En hij krijgt vandaag zijn plekje rechts achterin bij Ado weer terug. En de plek van Holla wordt ingenomen door Malone die de afgelopen weken Omeru heeft vervangen. Ado heeft een, niet zo'n hele slechte geschiedenis recent. Vorig jaar werd er met 4-0 verloren in Amsterdam. Maar het jaar daarvoor werd er met 1-0 gewonnen. En dat zijn de dingen waar Ado zich dan een beetje aan vasthoudt. We gaan proberen ze het spel onmogelijk te maken, was de tekst eraf. En dan eh, daarna proberen zelf aan voetballen te komen. Nu eerst even opletten, want Daly Blind is er vandoor aan de linkerkant. Kan eh, vervolgens... Eh, daar ook nog Fischer aan spelen. Zijn tegenstander om zeilen. Eomiru laat zich niet zomaar te grazen nemen in de allereerste actie. Maar moet wel een hoekschop weggeven voor Ajax tegen Ado in de Arena 0-0 in de openingsfase. En zo meteen ook ruim aandacht voor Utrecht tegen Rode XC de nummers 6 en 16 van de ranglijst. Met die aantekening dat Roda dit kalenderjaar nog altijd ongeslagen is. Eind jaren 70 was het al een hit. En ook nog een keer mid jaren 80. En what a full briefs. Alle lijnen zijn weer hersteld. Richard van der Made, want we konden je even niet te pakken krijgen. Utrecht, Rode JC. Nee, een beetje sneeuw in de lijn denk ik. Het sneeuwt hier ook de hoofdtribune in in Utrecht. Waar Utrecht thuis speelt in Galgewaar tegen Rode JC. Het verschil op de ranglijst 17 punten En het eerste gevaar was er zojuist al. Nu de corner van FC Utrecht getrapt maar weggewerkt. Door een van de verdedigers van Rode JC over de zijlijn. Utrecht moet dus, of wil in elk geval graag, in het spoor van Vitesse blijven. Dat gisteravond won. En ook zeker na de overwinning van NEC vrijdagavond. Wil natuurlijk de ploeg van Jan Wouters graag die zesde plek steken. In handen houden, nieuwe aanval van de thuisploeg. De kopbal van Duplan en gepakt door de keeper van Rode EC. En dat is ook vanmiddag. Kurto die de bal vervolgens direct weer uitgooit naar uh, Tamata. De bal gaat dan terug naar uh, Wilaert. Rode JC dat in de laatste acht duels niet verloor. Maar daar zaten wel zes gelijke spelen bij. Dus wat dat betreft klim je dan natuurlijk niet zo heel erg snel op de ranglijst. En gezien de overwinning gisteravond bijvoorbeeld van concurrent VVV Venlo... is het toch wel erg noodzakelijk voor Rode JC om te winnen. Anders komen ze echt in de problemen. Een nieuwe aanval van Rode aan de rechterkant van het veld. Het zoeken naar Huberts, maar die bal gaat over de zijlijn. Meteen een boze Jan Wouters die zich meldt vanuit de dugout. Het is interessant om eens te kijken... Vooral bij de thuisploeg hoe Kali, de verdedigende middenvelder, een belangrijke speler, een schakelspeler bij Utrecht, hoe dat wordt opgevangen. Wouters heeft gekozen voor de zweet Mortensson. maar dat is toch een heel andere speler. Voetballend duidelijk wat minder dan Kali. Het balbezit nu voor FC Utrecht na een minuut of zes in de wedstrijd. Goede aanval over de rechterkant. 0-0 de stand en de voorzet van Duplan laag. In de buurt van Moulenga, die kaatst het schot en de redding van Kurto. Weer een goede aanval van FC Utrecht. Dat toch... Nog goed is begonnen aan dit duel en al een aantal aardige kansen heeft gekregen op een doelpunt. Maar het staat nog steeds 0 tegen 0. Gaan we weer terug naar de Amsterdam Arena. Ajax dus op jacht naar de koppositie tegen Aarden Haag. Frank Wielard. Ja, na acht minuten. 100% kans gehad en gemist. Sigtorsson was het. Die na een combinatie tussen Fischer en de Jong. En uiteindelijk dus Sigtorsson op de vierkante centimeter. Dwars door het midden in de verdediging bij Ado Den Haag. Stond Sichterson ineens oog in oog met Coutinho. Maar hij kreeg de bal niet langs de doelman van Ado Den Haag. 100% kans. Het is lekker na zo'n week die je hebt gehad... waarvan je dacht dat had een heel stuk beter gemoeten. Uiteindelijk natuurlijk vooral in Europa. Dan is het lekker als je die eerste kans er meteen inschiet. Maar dat is Ajax dus niet gegeven geweest tot nu toe. Bij ADO trouwens, in de punt van de aanval was ik nog even vergeten te zeggen. Daar stond Kolk gepland, maar die is in de warming-up uitgevallen. En daar staat nu dus Poupon voor het eerst sinds weken weer eens in de punten van de aanval. En uh, die is tot nu toe eigenlijk alleen nog maar opgevallen. Doordat hij één keer onderuit geschoffeld werd door uh, Schöne. Maar uh, die zal veel loopwerk moeten, moeten verrichten. Met uh, al die ruimte die hij nog uh, tussen hem en de goal van Ajax heeft. Ajax probeert uh, op te bouwen via Schöne. En uh, even de bal terugleggen. Eriksen die zich tot nu toe met uh, iedere balcontact zo'n beetje bemoeit. Iedere keer geeft hij hem weg. Wil hij hem weer terugkrijgen? Nu goed doorgelopen. Blind. Oh, die moet schieten. Kan hem ook breed leggen. Dan maakt het niet uit hoe je hem maakt. Want het is uiteindelijk buitenspel. Ik dacht even dat Blind daar goed genoeg doorgelopen was. Maar het was een tikje al te enthousiast van die linksback van Ajax. Je zou kunnen zeggen dat het te laat gegeven was. Ik vind het geen buitenspel. Sterker nog, dat is het ook niet. Want Blind heeft gewoon een meter over. Dus hij zeker niet buitenspel. En die bal breed gegeven op de Jong had dus gewoon uiteindelijk moeten zitten. Moeten tellen. Of dat was het punt waarop buitenspel werd gegeven. Maar daar kan ik me niets bij voorstellen. Want de Jong moest nog komen. En dus wordt hier een geldige goal van Ajax. Gewoon keihard afgekeurd door het arbitrale kwartet. En dus leidt Ajax nog steeds niet. Maar had het dus wel gemoeten tegen ADO. Het is 0-0 in de arena. Gaan we terug naar Utrecht tegen Roda Richard. Want Utrecht wil natuurlijk weer. En ze staan hoog, maar het zit even iets minder mee. Hè? laatste twee wedstrijden inderdaad verloren. De vorige thuiswedstrijd toch pijnlijk onderuit met 3-0 tegen NEC. Dat moet inderdaad nu voor eigen publiek rechtgezet worden. Maar Utrecht begint uitstekend in de eerste zeven minuten van deze wedstrijd. Het is Duplan nu, nu aan de linkerkant een beetje uitgeweken. Paast naar Oren. Die heeft een goed linkerbeen. De voorzet komt laag bij de eerste paal. Daar is Mulenga. Die raakt de bal maar half. Maar Roda heeft het moeilijk. Wordt meteen onder druk gezet. Zoals we dat hier natuurlijk wel vaker zien in Galgenwaard. Utrecht begint stormachtig. Heeft ook al drie kansen gekregen. Kreeg op een goal. Molenga was er zojuist dicht bij. Een schot van een meter of twintig van Van der Gun. Uit de hoek gebokst door Kurto. En een hachelijke situatie al na drie minuten. waarbij Biemans de bal over de achterlijn schoot. Kortom, Utrecht is de betere ploeg. in de eerste minuten van dit leuke duel tot nu toe. En Roda moet meteen vanaf het begin terug. Nu een vrije trap voor FC Utrecht. Een meter of. Uh... 25 schat ik van de goal van Rode JC. Achter de bal staat Jens Toornstra in de winterstop overgekomen van Ado Den Haag. Maar zijn schot gaat ruim naast. Op de klok 8,5 minuut 0-0 hier in Utrecht. Keren wij weer even terug naar Frank Wielaert in de Amsterdam Arena. 11 minuten onderweg en weer heeft Ajax een kans gemist. Nu was het Sime de Jong die de bal hoog over de goal van Coutinho heen roeide in vrije schietpositie. Vanaf randjes strafschopgebied naar balverlies van Schiri op het middenveld. Nog diep op de eigen helft. En Ado roept de ellende op deze manier. Door al die onzorgvuldigheid in de passing op dat middenveld steeds over zichzelf af. In razend tempo nu dus al. In 10 minuten drie enorme kansen weggegeven. Waarvan er één had moeten tellen. Uiteindelijk omdat hij tegen de touwen ging op een correcte manier. Maar dat werd zo niet beoordeeld door de scheidsrechters 0-0 dus nog. Wat dat betreft leeft Ado... Nog maar heeft het het knap lastig met Ajax. Dat gretig begint aan dit duel. Wormgoor mag uitverdedigen. Ajax plooit even terug. Maar toch niet verder dan halverwege de eigen helft. En dus moet de bal achterin bij Ado even breed. Naar Koppers. Die is dan toch wel gewend om hier af en toe te vertoeven. Maar maakt zijn minuten in de Eredivisie sinds de winter. Toch vooral bij Ado. Daar aan de linkerkant. Bal terug naar Coutinho. Die wordt voorzichtig onder druk gezet. Door Sigtorsson. En uiteindelijk is het Koppers die dan doorloopt tot op de helft bij Ajax. Die kan nog wel eens een aardige actie maken. Maar dat kunnen er meer bij Ajax. Dit is aardig. Aan de linkerkant. Siri weggestuurd. In één keer voorgeven. Dan kan het gevaarlijk worden. Poupon komt niet aan de bal. In tweede instantie dan van Duinen. Schieten. Oh. Hij lepelt de bal over de goal van Vermeer heen. En zo heeft ook Aro nu zijn eerste kans gehad. Na 12 minuten. Waarbij de ploegen nog zonder goals. Dan dus gaan we het even hebben over wielrennen. Althans, dat was de bedoeling, uh, Gio Lippens. Kuurne, Brussel, Kuurne stond keurig op het menu. Maar het gaat echt niet. Hè? Het is een verstandig besluit dat het niet doorgaat. Heel verstandig besluit. Veiligheid van renners en publiek, daar gaat het eigenlijk om. De organisatie zegt dat. Ik kan mij 2004 nog herinneren, omlopend volk was het toen nog. Ik wou bijna zeggen omlopend nieuwsblad, maar zo heet het tegenwoordig. Toen waren we op weg naar Gent, kwamen we daar aan bij de wielerbaan, het Kuipke. En toen lag er toch echt zoveel sneeuw dat de politie ook zei, het gaat ook niet zozeer om het gevaar in de koers zelf. Maar met name wat gebeurt er omheen. Hè? Je weet, zo'n heel peloton met volgwagens, motoren, alles eromheen bij zo'n koers. Massaal natuurlijk het publiek langs de kant van de weg. Ja, en dan uh, hoeft er maar één auto door te schuiven in een bocht en uh, je hebt een drama. Dus uh, dat willen ze niet. En terechte beslissing dus. En is het, um, uh, bij zo'n koers, hoe werkt ik dat? Ik zat me te denken, al die kosten, al die dingen, televisies, alles, is dat allemaal verzekeringswerk? Of is dat, uh, ja, is natuurlijk allemaal bijzaak met die veiligheid, dat snap ik. Maar het is wel een enorm gedoe, neem ik aan. Hè? Nou, ik denk als je een verzekering hiervoor wil afsluiten... dat je, dat je echt kapitalen kwijt bent uh, om de polis te kunnen betalen. Uh, dus ik denk dat uh, het gewoon pure pech is voor zo'n organisatie. En uh, dat er met de sponsoren ongetwijfeld toch wel eventjes... Uh, goede afspraken gemaakt zullen zijn over wie de voorbereidingskosten zullen dragen. Want inderdaad, al die kosten zijn gemaakt. Kijk, ook de, een beetje de persoonlijke dramaatjes, hoe moet je dan zeggen... tussen aanhalingstekens, maar al die vrijwilligers die er altijd bij betrokken zijn... er zijn echt mensen een heel jaar en een heel seizoen bezig met de voorbereiding... Voor zo'n koers. Ja, en op het moment dat het dan afgelast wordt. dan is dat natuurlijk gewoon een drama voor, voor dat soort mensen. En uh, er zijn ook renners die dat heel goed aanvoelen. Bobby Traxel, bijvoorbeeld. Hè? Uh, drie jaar geleden, winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. toen ook onder hele zware omstandigheden. maar toen was het wel boven nul. Maar het regende, het was vies. Hij was een van de weinigen die over de streep kwam. En uh, hij tekende gewoon vanmorgen op het podium. daar bij de renbaan in Kuurne. tekende die gewoon de startlijst. Uit respect, zei hij voor de organisatoren. Want je moet je voorstellen, daar staan. Een paar duizend mensen. Die staan er allemaal te klappertanden in afwachting van al die grote namen die normaal gesproken altijd komen. Ja, en er komt dus verder helemaal niemand meer, want niemand gaat starten. Traxel voelt dat goed aan. En die denkt dan, ik verkoop toch als een ambassadeur, verkoop ik mijn sport. Nou, eh, zijn er nog meer koersen vandaag? Je vertelde iets over Lugano, daar in de buurt is ook iets afgelast. Hoe ziet het er eigenlijk voor de komende periode uit? Verwachten we nog meer van dit soort problemen? Ja, dat, dat, ja, het weer is natuurlijk zo onvoorspelbaar ja. als het maar kan. Uh, kijk, um, ik, ik dacht meteen weer terug. En, en jij waarschijnlijk ook, uh, 1980. Uh, ja, voor veel mensen is dat heel lang geleden, maar aan de andere kant... Voor die ons een beetje, uh, aan, Ja, voor <laughs> ons een beetje, precies. Hè, maar die, die beelden kan ik me nog herinneren van luik, luik ja. toen. Zo af en toe kwam er eens een keer zo'n live beeld door. En dan zag je Bernard Rino in zijn eentje rijden. Daar op die hoge Ardennen, op zo'n soort hoogvlakte tussen de bomen door. Echt in nou, decimeters dikke sneeuw. Ja. Uh, een paar renners die finishten. Henny Kuiper kan ik me zo herinneren werd toen tweede dat kon toen nog. Dat, het was toch een andere tijd. Uh, minder drukte rond de koers. Nou is luikbast uh, sowieso een koers... waar de gekte veel minder is dan in de Vlaamse klassiekers. Uh, veel minder publiek bij de beklimmingen. Ja, toen, toen kon dat nog doorgaan. Terwijl normaal gesproken nu zou zo'n organisatie meteen hebben geroepen. We lassen het af. Maar ja. dan praten we wel over eind april. Hè. Uh, ja. Ik kan ook nog een toeretappe herinneren. Iets minder lang geleden in 1996 over de Galibier. Ingekocht vanwege de sneeuw. Dus in juli kan het ook... Ja, Het blijft natuurlijk een buiten. Sport, het kan altijd gebeuren. Kortom, verstandig besluit. Erg vervelend uh, voor iedereen die erbij betrokken is. Maar veiligheid gaat boven alles. Zeker. Oké, okay, dank. En uh, een prettige zondag, hè. Je hebt een beetje vrij. Ik denk <laughs> dat ik veldrijden ga <laughs> kijken. Veel plezier. <laughs> dat kan nog. Hoi. En over veldrijden gesproken. De wereldkampioen Sven zet zijn loopbaan nog met een jaartje voort. De 36-jarige Belg blijft zeker tot en met maart 2015 actief. En hij heeft ook nog een optie voor een jaar later, tot uh, 2016 en waar ze geen last hebben van sneeuw is in de ronde van Langkawi, dat is ook wielrennen. Francesco Cicci heeft daar de vierde etappe gewonnen. In de massasprint versloeg hij Guardini zijn landgenoot en Aidis Kruopis. En dan weet u vast dat hij uit Litouwen komt. Nederlander Raymond Kreder werd vierde, maar bij leiding in het algemeen klassement blijft bij de Chinees Wang Meijin. Williams hè, met Kenny. We gaan weer even naar uh, De Galgenwaard. FC Utrecht tegen Roda JC. Richard, mooie wedstrijd. Ja, het is leuk om naar te kijken. Hoewel Roda wat beter in de wedstrijd is gekomen. En uh, kan ze nu uitblijven voor Utrecht. Maar de voorzet van Oor. En daar is van dichtbij Duplan. Wordt hij daar neergehaald? Ja hoor, door Kurto volgens mij. De keeper van Rode JC. Het is in elk geval een penalty. Dat weet ik zeker. En ook nog eens een rode kaart. Voor uh, een van de spelers van uh, Rode JC. Dat zou wel eens uh, Tamata kunnen zijn. Die daar uh, rood krijgt. Ja, het is uh, inderdaad Tamata. De linksback die dan dus. De overtreding ook maakte op duw plan. En FC Utrecht krijgt in de 18e minuut van deze tot nu toe hele leuke wedstrijd. Een strafschop. Wiedermeijer wordt bedolven onder de protesten van Limburgse spelers. Maar het helpt allemaal niet. Moulenga. De topscorer van FC Utrecht staat achter de bal op de doellijn. De Poolse keeper van Roda, Kurto. En het publiek schreeuwend achter die goal wil natuurlijk dat Moulenga zijn tiende goal van dit seizoen gaat maken. In de belangstelling van een aantal Russische clubs. Misschien gaat hij de komende dagen nog wel verkassen. Want hij drukt ook zwaar op de begroting van FC Utrecht. Maar nu kan hij een belangrijk doelpunt maken. Na 18,5 minuut exact Moulenga legt aan. Keeper op het verkeerde been gezet. En zo leidt FC Utrecht en het is verdiend met 1-0 in waard tegen Rode JC. 11 tegen 10 daar dus. We gaan weer naar Amsterdam. Ajax, ADO, Den Haag, Frank Wielaert, hetzelfde patroon van de laatste weken. Ja, het is hier, je begint langzaam iets te herkennen. We zijn uh, 22 minuutjes uh, onderweg en het had hier gerust 5-2 kunnen staan. Als alles erin was gevlogen of 3-1 of nou, je noem maar een stand, iets ergens ertussenin. Het staat gewoon keihard 0-0. Eriksen schot uit de tweede lijn. Hoog over de goal van Coutinho heen. Maar Fischer was het tot twee keer toe dichtbij. En Cuenca met een voorzet die richting de goal wapperde. En die ook nog door Coutinho uit de bovenhoek kon worden geranseld. Dat zijn kansen die Ajax de afgelopen minuten heeft gehad. Maar ook Aro dus weer een hele goede kans. Met Koppers die de bal achter de verdediging van Ajax neerlegt. Iedereen was vergeten dat Poupon nog meedeed vandaag. Die kon doorlopen. Het was dat Fischer nog een klein beetje in de buurt was. En de moeite had genomen om mee te, nemen, mee te lopen. Maar Poupon nam de bal in één keer binnenkant rechts. Moeilijk. Maar uh, uiteindelijk kon hij uh, de goal voor Ado niet maken. En nu uh, Wormgoor die probeert uh, een van de twee uh, spitsen. In dit geval Sherry. En ook Meijers was daar in de buurt uh, in te spelen. Dat lukt niet. Cuenca voor Ajax nu in de overname. Sigtorsson even inspelen. Terug de bal naar Cuenca. Uh, en dan Van Rijn. Van Rijn die was eventjes doorgelopen. Maar ook hij moet even voor de weg terugkiezen. Want er is geen ruimte voorin. In de spits loopt nu even helemaal niemand. Daar was Sigtorsson namelijk eventjes verdwenen. En dus spelen wereld en Moisander in de middencirkel de bal even heen en weer. Poepom gaat er nu tussen staan om dat in ieder geval verder te voorkomen. Bal dus verder breed naar rechts naar Van Rijn... En zo lijkt het tempo eventjes uit de wedstrijd verdwenen. En zoekt Ajax nu even voorzichtig naar de opening. Maar de, de openingsfase van deze wedstrijd was meer dan de moeite waard. Alleen verzuimt Ajax dus meer dan één goal te maken. Überhaupt een goal te maken. Siem de Jong die de bal breed legt naar Cuenca. Zo schuift Ajax langzaam op. Komt de voorzet richting de tweede paal. Makkelijke vangbal voor Coutinho. Geen aanvaller van Ajax in de buurt. Bal gaat over Sigtusson heen en komt niet in de buurt van Fischer. En Coutinho, ja die doet wat hij hoort te doen als doelman van ADO Den Haag in deze fase. Hij is blij dat hij nog de nul heeft staan achter zijn naam. En dus uh, doet hij eventjes rustig aan. Wormgoor, bal breed achterin als de bal... Uh... Perkerende post. Na die lange uithaal van Coutinho weer terugkomt. Via Beugelsdijk krijgt Coutinho dan de bal nog een keer in, in bezit. En dan nog een keer de lange bal proberen van Duinen. En zo kan Ado wel aan het voetballen komen. Met Meijers nu in de middencirkel. Uitdelen aan de linkerkant met Koppers. Die heeft ruimte van Rijn tegenover zich. Komt naar binnen. Koppers kan schieten met zijn linker. En uh, wordt de bal geblokt. Nog een keer proberen dan bal voorgegeven richting de tweede paal. Van Duinen is daar niet. Althans is daar een paar meter bij vandaan. En dan wil uh, Blind het tempo in de wedstrijd houden. Probeert dus snel Fischer aan te spelen. Maakt Van Duinen de overtreding. Dat is nogal dom, want een gele kaart waard. En Van Boekel uh, verzuimt dus ook niet om die uh, te geven. Vrije trap voor Ajax, halverwege de eigen helft. Omdat uh, Van Duinen nogal enthousiast doorliep op Fischer... En de bal daar alweer verdwenen was. Fischer uh, zich wilde omdraaien, maar de kans niet kreeg van Van Duinen. En als Van Boekel uh, zijn administratie heeft bijgewerkt... kan Blind de vrije trap gaan nemen en Ajax weer gaan bouwen. Via Moisander en al de wereld. Iedereen van ADO weer langzaam terugplooien. Richting eigen helft. Daar staat nu ook iedereen. Behalve die viermans defensie van Ajax die de bal breed blijft leggen. Maar het is een kwestie van tijd voordat iemand op het middenveld of iemand in de spits zich aanbiedt. Voor de paas van Moisander. Die gooit hem eerst maar eens diep. Koppers vangt daarop. Meijers balletje even terugleggen naar Malone. Bal breed naar Omeru. Die heeft wat ruimte om die hele rechterkant te bestrijken. Doet dat uiteindelijk in samenwerking met Malone en Sherry. Die gaat dan aan de wandel. Natuurlijk trekt hij naar binnen vanaf die rechterkant. Dat weten we inmiddels allemaal. Een boogballetje van Poupon. Maar dat is te moeilijk, te langzaam, te lang onderweg voor Sherry. Vermeer is eerder bij de bal. Dus aanval van Ado onderbroken. 25 minuten onderweg. Ajax controleert de wedstrijd. Maar vergeet af en toe nog te verdedigen als Ado er gevaarlijk uitkomt. En vergeet vooral te scoren in de openingsfase. Rode JC nog ongeslagen in 2013 voor een lastige opgave in Utrecht. Richard van der Made. Zo is het. Vroeger rode kaart voor uh, Tamata. Ja, het uh, was een strafschop. Een overtreding van Tamata op plan Maar rood, ja, een beetje zwaar vond ik het toch wel. Als je de regels interpreteert dan was het misschien het uh, ontnemen van een uh, doelkans. Maar uh, en rood en een strafschop is natuurlijk uh, zwaar gestraft voor rode JC. 1-0 goal van Moulenga en nu een blessure. Helemaal aan de andere kant bij de doelman van uh, FC Utrecht. Robin Ruiter bezig aan een uitstekend seizoen. Uh, gevaarlijk spel ging daaraan vooraf van uh, Malki die toch wel wat onbezuist inkwam na een voorzet van de moesje vanaf de linkerkant onderweg van richting veranderd door Van der Hoorn. Toen kwam uh, Malky heel dicht in de buurt van Ruiter. Raakte hem daarbij volgens mij uh, half in het gezicht. Het kan ook uh, de borst geweest zijn, maar hij bleef lang. Een minuut, anderhalve minuut op de koude grond liggen. Staat inmiddels wel weer. En na 24 minuten exact gaan we nu weer voetballen. 1-0 dus de voorsprong voor Utrecht. Dat goed speelt. Even een wat mindere fase had. Vooral de eerste 5-6 minuten uitstekend uit de kleedkamer kwam. En dus ook nu verdiend op 1-0. Omdat rode JC eigenlijk nog geen enkele kans, geen één kans heeft gekregen in dit duel. Aan de rechterkant nu het balbezit weer voor FC Utrecht. Dan gaat het via Wuitens in de middencirkel. De voetballende centrale verdediger. Laat ik hem zo. Zomaar noemen van Utrecht de oor nu. Korte combinatie zoeken met uh, Toornstra. Toornstra dan weer terug naar uh, Wuitens. Alles nu zo'n beetje op de helft van JC En Wuitens uh, kiest dan voor een balletje breed naar Toornstra. Die zich wat uh, laat inzakken. Dat doet hij wel vaker. En dan gaat het via Van der Hoorn opnieuw over de rechterkant. En zo uh, bouwt Utrecht aan een uh, volgende aanval. Combinatie nu met Duplan. Die zou kunnen schieten. Nee, legt de bal weer af naar de rechterkant. 1-0 na bijna 25 minuten voor FC Utrecht tegen Roda. berichtje nog. Het Niels heeft de tweede oefenwedstrijd in Taiwan. als voor Voorbereiding op de World Baseball Classic gewonnen met 5-0. Gisteren verloren ze nog van dit team Taichung University, de amateurkampioen van Taiwan. En Eindhoven vergeert in augustus als gastheer... voor de Wereldbekercyclus op de Korte Baan. De tweedaagse wedstrijd in het Pieter van der Hogeman zwemstadion... wordt op 7 en 8 augustus afgewerkt... en is de openingswedstrijd van de Wereldbekercyclus. We gaan er even uit voor het journaal van drie uur. En dat doen we met de tussenstand in de twee wedstrijden... die om half drie begonnen zijn. Bij Ajax-Ado Den Haag staat het 0-0. En bij Utrecht-Roda 1-0 door een doelpunt van Mulenga. Eerder op de middag Feyenoord-PSV afgelopen dus. Eindstand 2-1. Op één. In Nederland, bekend om zijn romans zijn zijn veelgelezen reisgidsen over Portugal. Ik was en ik ben tevreden met mijn uh, succes in Nederland. In zijn thuisland vrijwel anoniem. Maar sinds de economische crisis heeft Portugal de inmiddels 82-jarige... José Rentes de Cavallou alsnog omarmd als grootschrijver. Ik vind dat wij een beetje een raar volk zijn... Een verhaal over bittere vaderlandsliefde, roem en vergankelijkheid. In de documentaire Het Eiland Portugal. Onze mentaliteit klopt niet. Het is een fabriek -huiservoud. Vanavond 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nou, ik snap ook wel dat het belangrijk is dat mijn bedrijf goed gevonden wordt op Google. Maar hoe ik dat beste kan aanpakken...